lag er eentje in een uitgaansstraat in het centrum. De verkoop van het aantal volledig elektrische auto's is vorig jaar met ruim 130 gestegen naar bijna 10.000 auto's. Vooral leaserijders stappen over naar elektrisch. De verkopen van plug-in hybrids die zowel op elektriciteit als op benzine kunnen rijden is compleet ingestort. Dat komt omdat sinds vorig jaar alleen kopers van een volledig elektrische auto nog een belastingvoordeel krijgen. Het weer wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en natte sneeuw. Minima vannacht tussen de 0 en 4 graden. In Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen later op de dag wat minder buien. Het wordt dan een graad of 6. In het weekend droger en kouder. Dit is, DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Afrit-Everdingen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag er is nu weer een ongeluk gebeurd bij Hoog in de file vanaf Schiphol, drie kwartier vertraging. Er ligt een glasplaat op de A10, Koenpleinwater, Grasmeer. File rijden tussen Tuindorp, Oostzaan en Durgerdam. Een half uur vertraging richting Diemer vanuit Alkmaar op de A9 voor knooppunt Holendrecht. Er zijn nog altijd technische problemen bij de Botlekbrug, die is in beide richtingen versperd. File vanuit Europoort. Een kwartier vertraging op de A15, Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roebert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM, met nu de muziekboulevard. Muziekboulevard. Ja, luisteraars, welkom terug. Ja, dan gaat het een en ander mis, omdat we met andere dingen bezig zijn. En ja, net hadden we met de afkondiging en nu heb ik het weer met de aankondiging. Maar goed, we maken er toch weer een gezellig programma van. En we hebben nog een hoop te doen hoor. Want we krijgen nog de gouden oude van de week en het weer voor het komend weekend. En het bioscoop programma van de week. Dus. En ja, alles wordt natuurlijk door lekkere muziek een beetje omlijst door Ronald. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel plezier het laatste uur. You uh -huh. Yes, you've heard it all before. When the lady smiles. de man, Barry Hey en zijn mannen. Ja, ik zeg, ik ben een keer bij een, een live optreden, een plukt geweest. En, en, en ze krijgen elke, elke liedje, krijgen ze een, gewoon een, een opnieuw gestemde gitaar krijgen ze in hun handen gedrukt. Ja, als zij echt... het aanplakt uh, doet, mag dat wel, ja. Ja, inderdaad, ja. ja. maar ze staan ook te rammen op die dingen, jongen, dat wil je het, wie, niet weten. <laughs> maar goed, maar ze weet. zijn wel goed. Zo, dat ja. denk ik wel. Ja, of ze dat nu nog zijn. Ik heb ze een video dat weet ik niet. Ik ze gezien ik, ja, ik weet het niet. Dat nee, was heel goed toen. Ja, ja, dat was bij ons ook alweer een tijd geleden, maar ja, ik vond het toen heel, heel indrukwekkend. was in Haarlem was dat. In Haarlem? In Haarlem. Haarlem. Haarlem. Haarlem. In Haarlem. In Haarlem. Nee, Haarlem. In Haarlem. Haarlem en zo'n R. R. Wij spelen R. het ABN he, trouwens. He. Wat zeg je nou? Het ABN spreken ze daar. Ja? Algemeen beschaafd Nederlands, zeker. Nederlands. <laughs> dat is dat Nederlands. Ja, dat spreken we in Hadem. En directe omgeving. Directe omgeving. <laughs> dus, ook, dus ook in Hoofddorp. Hoofddorp. <laughs> ja. ja. Ja, ja. Je, dat, ik vind het altijd een soort van gehandicapt R. Maar goed, dat ligt <laughs> aan mij, hè? Ja, mooi, hè? <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn vader, dit was een ras Haarlemmer. Nou, die kon plat praten, hoor. Ja. <laughs> Zo. <laughs> ja. heb ik geen last van. She's the California time, but it's time for me to quit La, la, la, whatever. La, la, la, it doesn't matter. La, la, la, oh well.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 The beat up and drop the beat down. It's my body dance if I want to. We can get crazy. Tonight, what Rochelle? Ah, Hans. Wat gaan we s'nachts doen? Tonight, tonight? Ja, weet ik veel wat ja dat weet ik ook niet. Ik weet wel wat we nu gaan doen. Oh. oh, jeetje man, ik ben helemaal nog niet zo ver. Dat Jij bent, bent nog niet zo ver. Nee, dat heb ik helemaal nog niet klaarstaan. Jij ja, overvalt ook. mij weer. Dat ja, zou je niet meer overkomen, zijn. Je, je. was helemaal voorbereid, weet je nog? <laughs> ja, dat denk ik nog, ja. ja, <laughs> nou ja maar als je, als je even twee minuten geduld hebt. Twee dan, minuten? Ja, nee, nee ik, ik heb het zo gevonden, joh. Ja. Ik denk dat er nou eentje thuis helemaal weer helemaal... Hè? Helemaal helemaal? Ja, die ligt weer helemaal, helemaal dubbel, denk <laughs> ik. <laughs> Kwart over vijf, daar staat dat. Gouwe ouwe van de week. Die heb ik uitgezocht. Making Your Mind Up. Zeg je dat wat? Ja. ja. Dat was een, een winnaar van de Eurovisie Songfestival in 1981. Ja. En een, een Engels nummer One Single. Uitgebracht in maart 1981. Het was de debuutsingle van Busfix. Fix. Nee, Buxvist. De groep werd pas twee maanden eerder genoemd. Gevormd. Jongen, jongen, jongen. Lees dat toch eens goed. De groep werd pas twee maanden eerder gevormd. En dat moet je nagaan. Twee maanden voor het Songfestival hebben ze die groep in elkaar gezet. Ja. Toen hebben ze even het liedje gezongen en ze wonnen hem ook. Ja. En wij zitten alleen maar te zeuren over van... We moeten dat allemaal goed voorbereiden. En we moeten dat allemaal doen. En doen doet dat gewoon eventjes. Ja. Dan moet je ook liedjeschrijvers hebben. Daar hebben ze in Engeland zat van. Ja. Ja, nou ja, ook ons niet... ons is de spoeling doen. Maar ook niet altijd goeie, hoor. Want ze winnen natuurlijk niet altijd, nee, hè? niet altijd. Maar wel heel vaak. Ja. En voor degene die het niet meer weten... Bugs Vist, dat was het groepje waarvan de dames... twee en twee... Uh, het uh, rokje afscheurden ja. halverwege het ja, nummer. Precies. En toen... Uh, ja. ja, eigenlijk nog niet veel uh, onthulden. Nee, maar oké, okay, maar het was wel heel nee. indrukwekkend eigenlijk. Ja, in, die ja, ja, dan, ja, ja. He? in die tijd dan, hè? Ja, ja, in die tijd, hè? Laten we het over die tijd houden. Als je tegenwoordig ja. de clip ziet, dan gaat dat nog wel een stukje verder. Maar ja? toen was het, ja, wel. Ja, ja. Ja. Ik weet het niet, anders. Maar, ja. uh, maar goed, het was in ieder geval een nummer één hit. Uh, en luisteren. het was de winnaar van het, uh, het Eurovision Songfestival in 1981. Ik luister alleen maar ja. Naar, ja. naar muziek en ja. ik kijk niet naar dat soort dingen. Ja. like it. De nummerhand waarin de kwaliteit van het Eurovisie Songfestival naar boven komt springen. Ja. Ja. Maar ja. Tegen, tegenwoordig is het. Uh, nou, we hebben een periode gehad. Er kwamen ze uit Rusland en uh, andere omliggende landen. Dat zag er ook niet uit. Maar ja, die kregen allemaal tijd te stemmen. Dus die wonen gewoon altijd. Ja, je wou toch niet zeggen dat je dit uh, kwalitatief een goed nummer vond. Nee, maar wel leuk. Ik vind het een heel je gezellig het, het een nummer. Een gezellig nummer. Ja, ik vind ja. het een. Ja. Misschien was het in die tijd was het best wel een, een kwalitatief goed nummer. In die tijd dan. Hè? Want we praten over 1981. Dus je praatte wel een ja. tijd terug. Maar vind jij de kwaliteit van het Songfestival zo geweldig dan? Nee. Dat, uh, Dat was je... ook een soort van cynisme, Hans. Oh, dank je. Ja. Heerlijk, nou snap ik hem. Ja. Het, het kwartje valt, dat duurt even. Het kwartje even. valt, ja. Dat ja. uh, zie ja. ik ook niet op een cynische toon, hoor. Maar uh, luister, luister oh, jij, jij bent getrouwd, hè? En ik neem aan dat je ook verliefd bent. Dus je moet, uh, uh, je... Die twee hangen niet uh, uh, noodzakelijk met elkaar. Pas op nu, hè? Er is soms een pas kausaal op. verband te vinden... maar pas het is op. niet een wet vermeden mede en persen. Ze <laughs> luistert. Uh, maar je, kan je, je valentijntje die kan je verrassen. Op woensdag 14 februari is het weer... Valentijndag. Verras jouw liefde met een gratis Valentijn-bericht in de Stanfordse courant. Dus uh, rook hem op, hè? Doe er wat uh, aan. En de meesten, er zijn een groot aantal die hun liefde... wel willen verassen. <lacht> maar niet verrassen. <lacht> nee, uh, <lacht> Voordat ik een berichtje in de krant ga zetten ja. over mijn toet. Ja. Ja, dan moet er toch nog heel wat water door de Rijn heen, hoor. <lacht> nou, dat gaat ook gebeuren van de wind. van de zomer, hoor. <lacht> <lacht> The way. Gotta say, it started with the wind. Nobody talks neon trees. Kan je nagaan. Nou Alleen snel nummer, man. Ja, heerlijk. Net als hey, meegenomen. Dat op jouw leeftijd allemaal. He? Ja, en en ik, dat hou, nog, ik hou dat wel bij hoor. Dat jij dat, dat nog mag meemaken. Ja, dat zeker. Het is echt helemaal geweldig hè. He? is dwars... één woord helemaal van. Te... Oh, je was geen. Nee, ga maar even door. Nee, jij. Hoor, Maak heerlijk. het maar af. Nee. We zouden niet meer door elkaar praten. Dus gaan we door. Wanneer ja, jij ja, begon? Dank je. Dat ik. Ja, dat is waar, ja. was door het prachtige duingebied tussen Hanem en Zandvoort loopt een drukke spoorlijn. Niet zo handig voor overstekend hield en andere dieren. Daarom is ProDeel een nieuwe natuurbrug aan het aanleggen... zodat dieren het spoor veilig over kunnen. De naam van het ecoduct over het spoor is Duinpoort. Het is het sluitstuk van de natuurbruggen overwe overweg en spoor... die straks het Nationaal Park Kennemeland... met de Amsterdamse Waterleidingduinen zullen verbinden. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten duingebied. Duinpoort schiet al aardig op... En het bouwwerk levert dan nu ook hele mooie plaatjes op. Maar ja, volgens mij komen ze nu gewoon het dorp in, heb ik van jou net gehoord. Dus dat maakt ook niet veel. Maar het is al een poosje. Ja, maar dat... je weet het, hè, Hans, het is pas gratis hertenvlees als de NS eroverheen is gesjeest. <hijen> ja, En dat wist ik niet, kon ik niet. <laughs> ja, vind ik een leuke. PP. Ja, per <hijen> <ter plekke. hijen> day of my life, American Authors. Zeg ik dat mooi op het Engels? Authors? Nou, author, Authors. Authors. Authors. American authored. Authors. Oh, authors. Ja. Nou, wat netjes. Ja, Tjoe, soms, soms ben ik dat, Hans. Ja, soms ja. Ja. <laughs> Doe, maar het doet me niet te veel. <laughs> daar was ik ook niet van plan. Oké. Okay. Veel te veel werk. Ja. hey hebben we weer? Het hebben het weer. We hebben het, het weer. Daar komt-ie weer. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ik ga eerst vertellen dat er een hoop uh, hagel omdat er sneeuw en onweer naar beneden gekomen is vandaag. Maar het werd niet warmer dan 5 of 6 graden, dan zegt Ronald altijd 5,5. En de westelijke wind was matig tot krachtig. Komende nacht is de kans op een winterse bui groter en mogelijk wordt het in de heuvels van Limburg even wit. Verder verandert de vrijdag en zaterdag weinig. Zondag verloopt het meest droog met geregeld zon. En vooral de nachten worden kouder. De kans op vorst neemt toe. Ik heb al gehoord dat het in Friesland weer bij elkaar gaat komen. Ja? Ja, het gaat vriezen. Ja, om te drie. Ja. <laughs> kan vriezen, kan doden. Ja, ja, die vriezen die kunnen vriezen. Ja, doe maar met dode vriezen. Ja. <laughs> dus... Maar uh, als de vorst weer wat uh, um, van zich laat horen... dat vindt Maxima ook prettig, toch? Hm? Oh, dat bedoel je? Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik heb hem Ja, nee, jij nee? beden, bedenkt hem ook de plaats, hè? Wel, meeuw. Oh! So no van jou, dat Zandvoort toch een klein beetje crimineel aan is, of niet? Ja, ja nou ja, het ja. ligt tegen... Heb uh, je het gehoord nog van uh, Amsterdam in de Jan-Eversenstraat? Ja. Ja, daar hadden ze een granaat aan een deur gebonden. Ja. Van een waterpijpshop. <laughs> dus uh, Jan-Eversenstraat uh, was even afgesloten. Ja. Dat ze dat ding weer hebben uh, hadden. Ja, ja. En misschien was het nog nep ook, joh. Dat weet je vaak dat niet. Dat weet he? je vaak niet. En nee. weet je, misschien kon hij de bel niet vinden. Ja, dan dan is dat is dit een ja. aardig alternatief? Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. je trekt aandacht. Ja, ja. En de deur gaat voor je open. Hoor, nou, denk ik ja, het wel. Ja, absoluut. Ja, of je bent te laat of je gaat mee. Waar ga je <laughs> naartoe dan mee? Nou, met die hand genomen. Nee. nee, hij was niet mee, want hij was weer weg. Ah, hij was weg. Hij Niemand was wist. Weg. wist uh, ik denk dat hij ergens aan de overkant een bakje zat te doen. Nou, en kijk, uh, <laughs> gaat de deur open of niet? Vroeger bonden we wel eens de deuren aan elkaar, maar toen waren we nog klein. <laughs> ja, dat deden wij vroeger in Haarlem. Wat? Nou, de deuren aan elkaar binden. Ja, me. En dan bellen. <laughs> en dan bellen. Ja, dat deden en, wij. En dan lachen. Ja, natuurlijk. En dan, dan lacht hij om zo'n zo zo trieste ja? bejaarde die dan... Nee, dat waren Hopeloos toen... Nee, nee die dat waren geen tevoren. bejaarden. je nee, echt... wist niet van tevoren wie er achter de deur zat? Ja, dat wist ik wel, want dat nee. waren de overburen. Dat waren de overburen. Ja. Kijk, weet je, als je dan toch ongein uit had... wees dan slim en doet het ergens waar ze je niet ja. kennen. Ja, je, je kan... Uh, Bart van der Meer, hè? Dat was, dat was mijn overbuur, jongen. Dus dan weet je waar ik het ongeveer gedaan heb. Wie ook weer? Bart van der Meer. Ah. Kokkoorst. Bart van der Meer. Maar hadden net I'll be there for you van the Rembrandt. Dit is uh, Share. Oh, die, is Precis, verbouwde. Die. die verbouwde. Ja, ja. If I way, take back those words hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Rides like a knife, it can crawl deep inside I could turn back Je moet altijd denken aan uh, uh, I'm a Barbie Girl. Ja, zoiets, yeah. ja. Dat je niet. Ja, het liedje lijkt erop. Maar die, die zijn ook altijd verbouwd, hè? Dus, ja, dit is precies. Het ja. is allemaal plastic. Hoe oud zal ze zijn? 100? Nee, ze zal, geen, ze zal van jouw leeftijd zijn, Hans. Al heel jong nog. <laughs> <laughs> maar, ja, dan moet je niet gaan lachen. <laughs> ik lach niet, ik zucht. Oké. Okay. Okay. Dus nou, die... er is, uh, voor de dames heb ik in Zandvoort heb ik een heel leuk nieuwtje: 7 februari om half acht tot half elf. Ladies' Night. En dat is een speciale avond voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen. Bijkletsen, filmpje pakken. Nog meer bijkletsen. Nou, dat kunnen ze wel hoor. Hapje erbij en natuurlijk Oeh, een drankje. Oeh, wat seksistisch Hans. <laughs> want, <laughs> En natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films van Lady Night, bij Cirque Zandvoort is zijn wisselend van thema, van romantische comedie... tot musical, tot een tranentrekker. Laat je dus verrassen. Het nieuwste deel gaat verder, waar de succesfilm... uit 2015 en 2017 ophielde. En daarom is bij Ladies Night de Fifty Shades boeken. En daar komt hij, even kijken, de Fifty Shades Freed. En dat is dan die avond. En dan kan je nog... En dat, in Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Het is een van de best verkochte boekenreeksen ooit. Ja, kun je, <laughs> je nagaan. Ja, ja. De kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon aan de kassa en Circus Sandvoort Of online op www.circuszandvoort.nl. En zoals ik al zei, de kosten zijn 13,50. De locatie is Cirque Zandvoort Gasthuisplein nummertje 5. In het kader van... Uh... 50 yeah. Shades of Grey. Yeah. Save Tonight. <laughs> ja, komt ie aan hoor. Het is ja. een, het is een ja, rustig intro. Al, ja, maar dat moet je met 50 uh, Shades moet je dat altijd doen, een rustig intro. <laughs> Gone and close the curtains cause all we need is and me and a bottle of wine Gonna hold you tonight huh? Well, we know I'm going away And how I wish, I wish your were to So take this wine and drink with me Let's delay our misery Say tonight, and fight the break of dawn.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 Wel zo meteen een uh, bioscoop vol dames ervan droomt... dat ze achterna worden gezeten door een kerel in uh, een uh, broek en jas. En, uh, met een zweepje in zijn hand. Is hij dat? Ja, daar komt het toch ongeveer op neer. Jou? Ja? Ja. Dat ja. ja. nou, is een goed liedje dan. Dat past goed. Nou, nee, nee. Er gaat niet dit liedje over. Nee. Maar dat uh, oh. wel zo meteen uh, Fifty Shades of. Of Reed. Ja. Ja. <laughs> dat gaan maar we doen. goed, um, ja... Um, uh, ja. Dus, uh, Daar gaan we. In een aantal gevallen hoop ik dat de plastic op de stoel te leggen, hè? <laughs> Ik ja. hoop het wel. <laughs> nou, ja, vertel. Ja, ik heb het bioscoopprogramma gaan tot 7 februari. En het is Ferdinand in het Nederlands. Woensdag, zaterdag, zondag om half 2. Coco en Olaf, ook in het Nederlands. Woensdag, zaterdag, zondag, woensdag om half vier. The Greatest Showman... Dagelijks om 8 uur. Zelavi, dinsdag 6 februari om half 2. En de Filmclub, daar komt hij weer, Filmclub Simon van Kolm. Manifesto, woensdag 7 februari om half 2. En Early Man in het Nederlands, woensdag 7 februari om half 2. En daar komt hier Ladies Night, 15 Shade Freed, woensdag 7 februari om half 8. Ladies Night. En verwacht wordt Ted en het geheim van Koning Midas. <laughs> ja, dat komt er meteen achteraan. Ja, is, Heel is niet like een... dat is Sluit naadloze sluiternaadloze <laughs> 14 februari en de kassa is 30 minuten voor de aanvang van de voorstelling open. De locatie is Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5. Na. Ja, De dat weten we ook is. weer. He, ja. toch? Ted en het geheim van Koning Midos. Ja, het is helemaal... Kik uh, <h> <gommissionaire> <Chicoff exercise> like top. Hey, what up, Joe? Yeah. Hey, the door. I'm gonna hit this city. Is before that... I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up my phones, phones. Dropped up and playing I say Tips yeah. Don't stop. Unless they look like Mick Jagger, I'm talking about everybody getting crunk, Drunk. Boys try to touch my junk. Junk. Gonna smack him if he's getting too drunk. Drunk. Nah, nah. We go until they kick us out. Out. of the police shut us down. Down. Police shut us down. Down. Police -po shut us down. Don't. TikTok. Kesja. TikTok. Ja, niet goed genoeg om helemaal te draaien. Nee, dat vind ik nee, ook niet. Nee, Wel leuk, maar. Ja. Dan houdt het dus ook hebt meteen het over mee Kesha, op. Kesha, toch? Ja. Ja, precies. Hey, uh, je, je weet het, de, de schapen aanrander op Tessel is veroordeeld. Wat is hij? Die is veroordeeld. Oh, je kent dat verhaal niet. Nee, nee, vertel. En, en, en, er is er eentje op Texel. Ja. Die heeft uh, een stuk of vier, vijf schapen. Aangerand, Ja, een ander woord heb ik er niet voor. <lacht> en ja, hebben ze, die, hebben uh, ze aangifte gedaan? Nou, nee. Het was wel bekend dat het gebeurd was. Want ja. er dus zijn met boeren geweest die hebben uh, aangifte gedaan erover. Ja. En uh, hij is aangehouden omdat hij straal op zopen uh, <lacht> uh, in zijn autootje reed. Uh, de politie wat uh, um, middelen vond. Uh, zoals uh, een zaak om de achterpootjes bij elkaar te binden. Een uh, glijmiddel wat alleen in de... Bij uh, vee gebruikt wordt. En nog wat zaken. Uh, DNA wat overeen kwam. <laughs> <laughs> en de man is nu veroordeeld. Uh, tot uh, uh, een gevangenisstraf. En ik weet niet exact hoe lang. En wordt opgeschoten hij wordt bij, bij de schapen. Volgens mij een jaar of drie. En daarna mag je iets van een uh, uchjaar niet meer in de buurt van, uh, <laughs> van schapen komen. Mm, in donker donker. Nee. Nou. Ah, wel in het licht. Ja, maar dan, ik denk niet dat hij dat dan doet. Dan in het licht. Hij heeft waarschijnlijk ook te veel naar de Fifty <laughs> Shades. Ik heb geen idee. Ja, dat zou ik kunnen. Ik dacht altijd dat ze de achterpoten in de laarsjes deden, maar dat is dus niet zo. Dat, ze binden no. ze vast. Oh. Ja, wist je ook niet, hè? Nee. nou Maar ja, ah, je, je leert elke keer wat ook niet. Ik, ik heb er ook geen idee. Ik kan me er ook niks bij bedenken, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee. Oh. Jij wel? Nee. We willen. Oh, nou ja. Maar jij bent wat ouder dan ik. <laughs> Nou, en De dames waren wat dunner gezaaid toen natuurlijk. Nou, dat valt wel mee hoor. Ja? Ja, wel. Ik heb nooit te klagen gehad. Oh. Ja, dat zou je ook niet zeggen als je naar me je... kijkt, hè? Nee. Weet nee, weet dat dacht niet, ik weet, al. Weet, weet jij niet dat ook? Dat weet niet ook. Ah, oké. Okay. Jawel, natuurlijk wel. Ze ja, is alleen maar blij dat ik haar gekozen heb. Hans? Ja. Komt weer een <laughs> beetje lunch omhoog. <laughs> En volgens mij heette het nummer Call on Me. Maar dat hoor je niet terug in het nummer. Hè? Nee. nee. Het staat, maar het is ook wel nee. een radio edit, hè? Edit? Edit staat er. Edith. Dat is toiletpapier. Nee, dat is een ander edit. Nou. Dat is denk ik niet wat, wat ze zoeken daarbij. Nee? Nee. Nou, ik, ik vertrouw ik je wel weer op je woord. Ja. Nou, vertel jij wat zinnigs. Ja. Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. Wilt u meedenken aan het college van BMW Zandvoort... Adviseren wij over haar beleid op het brede sociaal-culturele domein? De gemeente Zandvoort zoekt leden voor de adviesraad re, Sociaal Domein. Je moet wel woonachtig zijn in Zandvoort en beschikken over binding met de Zandvoortse samenleving. Bekleed geen vertegenwoordigende functie in een politieke partij in de gemeente Zandvoort, anders kan je weer belangenverstrengeling. En geen raadslid of ambtenaar bij de gemeente Zandvoort zijn. En beschikt over aantoonbare ervaring en deskundigheid op tenminste één van de terreinen die deel uitmaken van het sociaal domein. En is in staat om groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang en naar de adviezen van de gemeentebestuur. Nou, dat klinkt toch eventjes, hè? Ja. Goedemorgen, buurman. Ja, ik heb alleen verstand van het asociale belang. <laughs> Doe dat maar niet. Uh, van het sociaal belang heb ik niet ja. aansgegeten. Toch? Maar je kan je schriftelijke reacties voor 19 februari sturen aan mevrouw S. Augustin. En het is augusk.haarlem.nl. En nadere inlichtingen kunt u via dezelfde e-mailadres opvragen. Of via, ja, dan moet ik het telefoon, ik ga het toch doen. 023 511 5273. Ik herhaal, 511 5273. Nou, iedereen? Ja. Uh, we kunnen. Er, uh, uh, ja, we gaan. Gooi uh, ze plat met mail. Zo is dat. Nee, dat Zonder mag niet. Of altijd weer ZFM. Zo mag ik je platgooien. Nee, meen. want dat deelden ze bij de bank ook van de week. En dat ging niet goed. Nee, nee dat, is, dat is met spam. Spam. Dat is met spam. En, dat is, mag niet. Nou, dat mag niet. Nee. Oh. Nou, spam, doen we doen dat niet. Spam is ongevraagd. En e-mail. Ja, dat is gevraagd. De huid, dus in dit geval is het gevraagd. Dus ja. het kan wel in de spambox komen. Maar... Ja. Snap je? Ja, ik heb ook heel vaak ongewenste mail. Hm. Ik ja. heb wel eens ongewenste gasten. <laughs> oh ja, die heb je ook, ja. Yeah. <laughs> Hans. Ja. Oh. Pa. Ik laat wat vallen. Het is, is niet je glas hè? Nee, het is niet meer glas. Dat ah, geen, okay. was Was week. Ja. Ja, nee, ja, dat was verleden week. Ja. Vrij week, vrijdag. Sommige dingen, dat, dat, dat zit in een continuum. Oh. Continuum. Oh, een oh, cont, con, die... ja. Ja, komt. In je continuum. inuum Ja, o oh, zo. Het is, ja, is wat anders dan constant. Ja, ik begrijp het. Want constant wil constant de constant. constant. Ja. Dat is wat anders. Ja. Maar Hans, ik, um, ja. we zijn er doorheen. Waar doorheen? Door de tijd. Oh, de tijd? Ja. Ja, ik mag niet zeggen dat de tijd snel gaat. Ja, voor mij wel hoor. Oh, de tijd gaat snel? Ja, maar suffe opmerking. Gebruik hem wel. Ja. ja, suffe opmerking. Tijd gaat niet snel. Tijd heeft gewoon zijn eigen ja, dank je. ritme. Ja, dat Ja, daarom zeg ik dat. Ding mag ding ik is. eigenlijk niet zeggen. Nee. Maar ik wens in ieder geval, uh, een, mijn, uh, onze luisteraars, in ieder geval een hele prettige avond. En eet smakelijk voor straks, denk ik. Of ze zitten al te eten. Dan denk ik, eet smakelijk. Dat het wel mogen bekomen, alles erbij. En morgen zijn we er weer. Ja. Met zand voor het rijden Precies. hoor. Precies. Hey, Hans, ja. duurt lang. Wat duurt ja. lang? Dit. Zeg eens dag. Dag. Dag. dag.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 been dangerously <laughs>